Exit citadel, niet uit bescherming van de gure wind, maar omdat je beter ziet, een schaduw beter geniet daar in het licht. Soms vol harde ogen, zonder verder te begrijpen, het neusje wipt. Vrees niet hen die alles met hun kwijl bevuilen, vrees de kat die elke dag moet sterven. Hoe is het om een blaasbalg te zijn, of een ver, of een vaste telefoon? Ook jij hebt golven in je schouderblad, ook jouw haren, glans en ook je voeten. Het is niet de geur van kaas die ons verlangt, maar de scherven van het pik. Ook een blaadje dat zwinters aan een takje hangt is niet begrepen. Huidschilvers sneeuwen, gure winden onder. Ook ik ben een reus.